Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Turkije wil voorlopig niet meer met de Nederlandse regering praten, heeft de Turkse vicepremier gezegd. Alle contacten op regeringsniveau en hoger worden bevroren, totdat Nederland voldoet aan de eisen van Turkije. Nederlandse diplomaten zijn voorlopig niet meer welkom in het land en ook de ambassadeur hoeft voorlopig niet terug te komen. Verder roept de vicepremier het Turkse parlement op om het vriendschapsverdrag met Nederland op te zeggen... Hij zegt dat hij hoopt dat Nederland door deze maatregelen terugkomt op zijn fouten. De diplomatieke crisis met Turkije is nog niet terug te zien in de nieuwste peilingwijzer. De steun voor zowel de VVD als de PVV is iets toegenomen, maar niet veel. De VVD gaat nog steeds met een paar zetels verschil aan kop. Na de PVV volgen het CDA, T66 en GroenLinks. SP is gestegen naar virtueel 14 tot 16 zetels, terwijl de PvdA met 10 tot 12 zetels nog verder is weggezakt. In 2012 haalde de PvdA 38 zetels. Oud-president Mubarak van Egypte wordt deze week vrijgelaten. Hij werd in 2011 afgezet en zit al jaren vast in een militair ziekenhuis omdat hij gezondheidsproblemen heeft. De oud-president van 88 komt nu vrij omdat hij eerder deze maand in hoger beroep werd vrijgesproken van moord op ruim 800 demonstranten. Vijf jaar geleden kreeg hij daarvoor nog levenslang. In een andere rechtszaak is Mubarak wel veroordeeld voor corruptie. De drie jaar die hij daarvoor kreeg heeft hij inmiddels uitgezeten. Bondskanselier Merkel heeft haar bezoek aan de Verenigde Staten een paar dagen uitgesteld. Ze zou morgen in het Witte Huis gaan praten met president Trump, maar die belde haar zelf om te zeggen dat ze beter niet nu kan komen omdat het flink sneeuwt. De oostkust van de VS maakt zich op voor de zwaarste sneeuwstorm in tientallen jaren. Weerdiensten zeggen dat er in sommige steden een halve meter sneeuw kan vallen. Merkel wil nu als het lukt vrijdag naar de VS. Het weer langzaam meer bewolking met lokaal kans op nevel en mist. Het koelt vannacht af naar 2 tot 4 graden. Morgen zon en wolken en 13 tot 16 graden. Dit was het NW. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A16 richting Breda... voor het knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer. En op de A27, Gorkum, in de richting Utrecht. Daar staat tussen Noordeloos en Lexmond... een 3 kilometer met een kwartier vertraging. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Daardoor is bij Lexmond één rijstok dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM Cinema. Ja, een hele goede avond al samen. Je luistert naar ZFM Cinema. Het tweede uur met films onder andere... Blood Jasmine, Moonrise Kingdom... Get Out, nieuwe film. een United Kingdom, ook een nieuwe film. De oude films Twins and Serendipity. en The Thirteen Tales. En wat later op de avond kan natuurlijk een stukje jazz niet ontbreken. En uh, dat is deze keer Louis Armstrong. Aunt Hagger's Blues uit de film Blue Jasmine. De film Blue Jasmine is 17 maart op Canvas te zien, België dus. Het is een Woody Allen film, er zit veel jazz in. En het gaat over een, uh, de snobistische miljonairsvrouw Jasmine... die na de ontmaskering van haar man als een fraudeur... intrek neemt in het appartement van haar zus Ginger. Een cachère met een zwak voor getatoeëerde automonteurs en klusjesmannen. In een aaneenschakeling van een bitterzoete oh, romantiek... En ronduit pijnlijke sketches tovert Ellen de prachtig hedendaagse. De streetcar neemt de voor te, te voorschijn. Prachtige rol van Blanchard als een neurotisch wrak. No ragtime singing tonight. Yeah. Up jump on Hagar. And shout it out with all of might. My... All of my She said Oh 'tain't no use of preaching Oh 'tain't no use of teaching It's modulation Of syncopation Just tells my feet to dance And I can't refuse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 And take those blues. Dit allemaal uit de film Blue Jasmine een film van Woody Allen. Heel veel Jasmine. Bean. Jessie kan je hem zeker niet missen. Ik doe er nog één nummertje uit, Average Joe. En dat is van Stephen Emil Dudas. Mooi muziek uit de film Blue Jasmine. En dat was natuurlijk... Uh, Emil. Even kijken hoe die heette. Uh, Steven Emil Dudas. Everest Joe. Ja, wat een gedoe de laatste tijd. Hè. Met onze Turkse vrienden zou ik bijna zeggen. Of het allemaal zo slim is geweest. Ik weet het niet. Maar waar, waar Erdogan natuurlijk goed in slaagt... is om een vijandsbeeld te creëren. En dat realiseert hij wel mee. Uh, betrokkenheid in zijn eigen gelederen natuurlijk. Misschien had Nederland toch iets anders op moeten lossen allemaal. Maar goed, daar schiet er allemaal niks mee op. We wachten het af, we kijken verder... en we zijn natuurlijk in volle spanning voor onze verkiezingen. Hoe gaat dat allemaal aflopen? Eh, tijd voor iets heel anders. De film Moonrise Kingdom, daar zit een mini-college in. Een mini-college over klassieke muziek. The Young Person's Guide to the Orchestra. Komt-ie. In order to show you how a big symphony orchestra is put together... Benjamin Britten has written a big piece of music, which is made up of smaller pieces that show you all the separate parts of the orchestra. These smaller pieces are called variations, which means different ways of playing the same tune. First of all, he lets us hear the tune, or the theme, which is a beautiful melody by the much older British composer, Henry Purcell. Here is Purcell's theme, played by the whole orchestra together. Of the orchestra playing the same personal theme in different ways. First, we hear the woodwind family the flutes, the oboes, the clarinets, and the bassoons. the brass family the trumpets the horns the trombones and the tuba theme for the string family the violins, the violas the cellos and the double basses and of course the harp percussion family all those drums and gongs and things you hit after this you will hear the theme by prizzle played once more in its original form by all four families together that is the whole orchestra Moonrise Kingdom, uh, dit is natuurlijk de uh, young person's guide to the orchestra. Uh, Moonrise Kingdom is een film van uh, Wes Anderson en die is 17 maart om 5 voor 11 op NPO 2 te zien. Ik draai er gewoon wat muziek uit, het is dus best een aardige sound, en ik zal zoiets over de film vertellen. Eens even kijken wat we hier hebben, oh ja, deze, Pizzicato met violen. Ja, de film Moonrise Kingdom is aanstaande vrijdag, 17 maart, zei ik al. Het verhaal, het gaat over uh, de pubers Sam en Susie zijn outsiders in een klein Amerikaans eilandgemeenschap. Anno 1965, koud zijn het volgens mij. Wanneer ze samen op de vlucht slaan, raken uh, de volwassenen op het eiland in paniek. Regisseur Anderson wilde in zijn zevende speelfilm de teder en heftigheid van een eerste verliefdheid vangen. En dat doet hij op een unieke wijze, met een droog, komisch gebrachte, spitsvondige dialogen, absurdistische wendingen en de tot in de puntjes verzorgde vormgeving. Charmant, geestig en hartverwarmend is deze film. Dus kijken, en als in een film muziek van François Zardy zit, dan kan ik er niet omheen. Le temps de l'amour. Ça dure toujours, on s'en souvient On se dit qu'à vingt ans, on est les rois du monde Et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure I'm uh -huh. Ja, dat vrolijk je hele avond op toch? Frans Zardy uit de film the, uh, Moonrise Kingdom. En er zit ook muziek in van Alexandre Despla, die heeft uh, de instrumentele nummers uh, gemaakt. En onder andere The Herotic Weather, Conditions of the Universe, part 1. Kingdom, een Wes Anderson film. Vrijdagavond. Heb je hem nog nooit gezien? Zeker kijken, absoluut de moeite waard. Eens even kijken wat we nog meer hebben. Dit is CFM. CFM. Ja, je luistert naar CFM Cinema en we draaien filmmuziek. En we komen nu bij een nieuwe film. En Get Out heet die film en ik ga gewoon wat muziek uitdraaien en er zoiets over vertellen. <middels> oud is een horrorfilm. Hij is voorlopig nog niet te zien in Nederland. Ik zie nu pas dat hij pas 20 april in de bioscoop komt, maar je weet het, bij GFM hebben we altijd vrij rap de nieuwe films uh, op de rol staan. En dit is een aardige soundtrack, gecomponeerd door Michael Abels. Uh, de film Get Out volgt een koppel Chris en Rose dat, op, dat het punt in hun relatie heeft bereikt om elkaars familie te ontmoeten. Rose nodigt Chris vervolgens uit om een weekend door te brengen bij haar ouders. In eerste instantie denkt Chris dat het uh, een vreemde gedrag van de familie te maken heeft met pogingen uh, hoe om te gaan met hun interactie, interraciale relatie. Maar gedurende het weekend doet hij enkele verontrustende ontdekkingen die hem naar een andere waarheid leiden. Horror van de bovenste plank. Michael Abels maakte de muziek en we draaiden nog een. Chris en Rose, Love Team. Naar de soundtrack: Get Out. Nieuwe film komt 20 april in de bioscoop in Nederland. Uh, een stukje hypnosis. eerst wordt. Aftitelmuziek. best een bijzondere soundtrack van de film Get Out, moet nog in de bioscoop komen 20 april pas, maar uh, een bijzondere film, een horrorfilm. film uh, ja, we draaien in dit programma natuurlijk ook hele bekende filmmuziek ik zag dat uh, weer eens de Raiders of the Lost Ark uh, op de buis voorbij kwam dus bij deze En dit is natuurlijk de Raiders March, gecomponeerd door John Williams, uh, Raiders of the Lost Ark. Ik weet eigenlijk niet of er was ook sprake van dat Harrison Ford nog weer een nieuwe uh, uh, Indiana Jones-film zou maken. Ik weet eigenlijk niet of dat doorgegaan is. Maar goed, we gaan over naar een nieuwe film. Nou, sorry, ik moest even niezen. Dat kan gebeuren natuurlijk in deze tijd van griep. En dat is een film, uh, United Kingdom. Eens even kijken wat ik daar heb van staan. De muziek is gecomponeerd door Patrick Doyle. Is een nieuwe film die in de, uh, eind van deze maand in de bioscoop komt. In the United Kingdom, Patrick Doyle. luistert naar de soundtrack United Kingdom. Ik zal even vertellen waarover die gaat. De film is pas vanaf 30 maart in de bioscoop in onze omgeving te bewonderen. Eind jaren 40, prins Serize Kama, de troonopvolgster in Botswana... wordt verliefd op een jonge blanke vrouw, Ruth Williams genaamd. Hij besluit om met haar te trouwen. Hun interraciale liefdesrelatie wordt echter als schandalig ervaren, waardoor Sheridan en zijn bruid voor jaren verbannen worden uit hun land en in ballingschap in Londen moeten verblijven. Ja, nou, een bijzonder thema. We draaien gewoon wat muziek hieruit, want het is mooie muziek van Patrick Doyle, The Residentary Office. Doyle heeft er wel iets moois van gemaakt... uit deze soundtrack, The United Kingdom. En het laatste nummertje, Let Him Go... Ik zie dat ik nog meer lijst, films op het lijstje heb staan. En daar ga ik toch nog wat van draaien. Want het is te leuk om voorbij te laten gaan. Dat is onder andere de film Twins. Daar ja, muziek van een jazzzangeress Marilyn Scott. I only have eyes for you. My love must be a kind of blind love. All the stars out shibab, shibab. tonight shibab, shibab. I don't know if it's cloudy shibab, shibab. Or ...uit de film Twins. Twins is dinsdagavond... ...morgenavond, tien over elf. We zien op Veronica, een film die al heel vaak gedraaid is. Maar ik vind het wel leuk om af en toe... ...uit bekende films wat muziek te draaien. En dat is onder andere ook... ...de componist van dit volgende nummer... ...van George Delarue, een bekende filmcomponist. Het uh, thema... ...van de Twins. Wins, George Larue. Uh, Dan kom ik bij een film. Woensdag 15 maart, The 13th Tale. Muziek van Benjamin Walvis, een componist die de laatste tijd veel filmmuziek uitbrengt. Uh, we gaan er gewoon uit draaien. Openingsmuziek. Van James Kent met onder andere Vanessa Redgrave, Olivier Coleman, Alexandra Roach en Robert Foeg. Vida Winter, een beroemde schrijfster. Eh, Winter is een beroemde schrijfster, maar over haar persoonlijke leven is niets bekend. Nu op leeftijd vraagt ze een biograaf haar memoires op te schrijven. Terwijl Winter onder meer vertelt over de brand in de kostschool waar ze opgroeide, blijken de levenservaringen van beide vrouwen meer verweven dan ze hadden verwacht. Het is een mooi verzorgde verfilming van de populaire spannende debuutroman van Diana Satterfield. Een mooie kast, echte BBC-productie. Het gaat over verlies, geestverschijningen en een roodharige tweeling. terug van Benjamin Walvis, de 13th deel. Zeker de moeite waard. Maar ik zie dat we alweer naar de klok van 11 gaan. Dus dat moeten we helaas alweer, zou ik zeggen. Philippe Rombie starten. Daar komt hij. Heb geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Akko en we draaiden films, nieuwe films: um, American Honey. The United Kingdom. Get out! Ik hoop dat je het leuk vond. Ik deed het met plezier. En natuurlijk een paar oudjes. Twins, the Radius of the Lost Ark, Blue Jasmine, zo direct, eh, voor als je naar bed gaat slaap lekker en morgen gezond weer op maak er een mooie filmweek van, met films op televisie op dvd uit de bibliotheek of gewoon in de bioscoop tot volgende week dezelfde zender, dezelfde tijd CFM